Toch viel het tekort lager uit dan beursanalisten hadden verwacht. Het terugdingen van het begrotingstekort is een van de belangrijkste doelen van president Obama. De verwachting is dat het tekort voor dit hele jaar, net als de afgelopen twee jaar, uitkomt boven de duizend miljard dollar. Het weer, opklaring in het noorden, bewolking en wat regen in het zuidoosten. Het is 2 tot 5 graden. Overdag droog en zonnige periode, dan wordt het 8 tot 11 graden.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 No, you can't hurt me anymore. Uh -huh. All the chances that I gave, false promises.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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein, dit hart ik heb het pas gekocht. een tweede hand. Plus een tweede hand. Je blijft geen gouden blijft kopen geen gouden Ook al kopen. had je wel de kans, Want dit is mijn hart, een houten hart. Hout,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 Voor u hebben het al pas verswaard Steeds maar lief, dat kan geen klaar Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS journaal. Er zijn nog geen berichten dat het Griekse militaire vliegtuig dat de drie gevangen Nederlandse militairen ophaalt in Libië is vertrokken. Het toestel zou nog steeds in Tripoli staan.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 30 plussers die een mbo-opleiding doen hoeven die studie toch niet helemaal zelf te betalen. Het kabinet schrapt de bezuiniging op dit onderwijs. Met name in de zorgsector zijn veel zij-instromers en herintreders die na hun dertigste een mbo-opleiding volgen. Ze zijn de komende jaren hard nodig in de zorgsector en de geplande bezuinigingen leiden dan ook tot veel kritiek. Er is nu een alternatief gevonden dat morgen in de ministerraad wordt besproken. Daarin blijft minister van bijsselveld voor het overgrote deel van de oudere studenten, zo'n 50.000, geld beschikbaar stellen. Maar de duur van de bijdrage wordt wel beperkt. Ook gaan werkgevers een deel van de opleidingskosten betalen. Het Amerikaanse begrotingstekort is vorige maand uitgekomen op een recordbedrag van ruim 222 miljard dollar...